Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.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 Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op VolvoCars.nl of bij de Volvo Dealer. Via je SmartSpeaker app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Q-bus laat de hele dag geen bussen meer rijden in de drie noordelijke provincies. Het lukt niet, het is te gevaarlijk, zegt het bedrijf na een aantal testritten. In de loop van de middag wordt bekeken wat er morgen moet gebeuren. Het treinverkeer kampt met wisselstoringen. Op sommige trajecten in Groningen rijdt nu helemaal niks. Nadat jarenlang het aantal aanslagen met explosieven alleen maar steeg... is er nu een daling te zien, ook al is die maar heel klein. Een speciale werkgroep telde vorig jaar 1525 aanslagen of pogingen daartoe. Dat is een daling van 18... We hopen op een trendbreuk, zeggen de onderzoekers. De meeste aanslagen waren met zwaar vuurwerk. De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev roept inwoners op om de stad tijdelijk uit te gaan. Bijna de hele stad zit zonder verwarming en ook zonder warm water na een Russische aanval vannacht. Zo'n 6000 gebouwen zouden zijn getroffen. In Kiev vielen zeker vier doden. Er komt toch geen nieuwe Amerikaanse aanval op Venezuela. President Trump speelde er eerder wel op... maar hij heeft het besluit naar eigen zeggen teruggedraaid. Hij vindt dat Venezuela goed laat zien dat het met Amerika wil samenwerken... nu president Maduro is gearresteerd en vastzit. En dan nu het weer van Weer Online.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 Twee minuten over twaalf, de situatie op de weg. Gelukkig meldt Flitsmeister maar één vertraging. Dat is de A58 richting Breda bij Tilburg Centrum West. Daar verlies je nog twintig minuten, zes kilometer af file. En geen flitsers, dat is goed nieuws. We beginnen aan het leukste uurtje van de hele week. Mix Marathon Request betekent jij bepaalt de playlist. Welk verzoekje mogen we zometeen in de mix gooien? Kom maar door via de app van Slam.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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl slash gratis. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie... op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. d -reizen. Live your dreams. Nieuw.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 Maak het met Parano Mozzarella. Profiteer nu van de allerbeste vroegpoekdienst. D-reizen. Live your dreams. 18 plus dus. Ja. Serieus? 7, 7, 7, 7, oh, Wat een geld. 1000. Tot verdikke me. Ben jij de volgende postcode winnaar? Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven.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 Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen wegenwacht hebt, Aan mee en gaan. Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij. Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. De KFC meal deal voor 4.99. Je krijgt zoveel dat past niet eens in dit spotje. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor maar 9.99.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 9 minuten over 12, dat betekent het leukste uurtje is weer begonnen. We vullen samen de USB-stick van onze DJ van dienst, Hielke Boersma. Niks marathon request. Alles mag je aanvragen om de lekkerste lunchpauze eruit te persen. Dus kom maar door via de app Slim. Ik ga naar mijn favoriete accountant, Rick. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, uh, zijn er nog grote problemen vandaag opgelost waar je dankbaar voor bent? Uh, nou ja, het is vrij rustig. Mensen blijven nog thuis vanwege sneeuw. Dus uh, nou, het, is, het, is, het is een lekkere vrijdag. Mag nou heerlijk, heerlijk, dus snel naar de Vrijmibo. Zeker. Lekker man, lekker man. Hé, hey, uh, die Vrijmibo gaan we vanaf nu starten. Het is tien minuten over twaalf geweest. Welke trek mogen wij voor jou draaien? Uh, homeless is wel mijn favoriet van Belt and Weasel. Homeless van Belt and Weasel. Gaan we die erin gooien? Maar we beginnen eerst even met een andere, want je riep in je appje dan weer alles van Mr. Belt and Weasel. <laughs> <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben sinds kort erg zijn van ze, dus... Oh, goed zo. En hoe is dat gekomen? Uh, ik was met uh, een vriend van mij naar een feestje en dat beviel me heel erg. Normaal luister ik die muziek niet, maar vanaf nu wel. Kijk eens, kijk eens. En zo zie je maar, we hebben er weer een gelovige bij voor Mr. Belto and Weasel. Rick, hey, fijne werkdag jongen, en een happy weekend. Dankjewel, je. Hoi, hoi. No Van de vloer, dat is onze enige missie tussen 12 en 1. Welkom bij de playlist die jij samenstelt, Mixmarathon Request. Ik ga naar uh, de vrouw die helemaal niks heeft meegekregen met het feit dat het horror weer buiten was. Want uh, Steffi, jij bent al een paar weken thuis met griep. Ja, zeker. Nou ja, nee, ik ben niet een paar weken thuis, maar... Wel al vier dagen, vijf ah, okay. dagen eigenlijk, ah, okay. al deze vijfde dagen al. Ja precies, dan ben je al een ja. volle week thuis. Ja, ja. Dus jij hebt helemaal ja. niks meegekregen van, uh, ja, pas op, nee, uh, kijk uit. Het, het, het, het boeide mij ook niet. <laughs> nee, dat nee, Het is ook wel eens lekker om te kunnen zeggen. En het enige, ja, ik wou alleen maar beter worden, want ik moest de hele tijd overgeven. Het ging maar door, Ach, het ging maar door, oh. en al echt vreselijk. Ja. En er is ook niet paracetamol wat helpt, want dat gaat er meteen weer uit. Maar uh, ja, nu, vandaag ben ik weer een beetje aan het opknappen. Gisteren ook ging het al wel weer wat beter, maar ik moest gisteren nog wel heel rustig aan, doen. ik kan nu weer iets meer doen. Maar ik zie het hele pak sneeuw liggen en ja, ik, ik ben blij dat ik er niet uit hoe. Nee, dat begrijp ik. Nou ja, uh, je klinkt ook weer veel stuk beter en als die paracetamol's niet helpen, dan uh, wil ik graag een uh, verzoekje als medicijnen voor je draaien. Wat mogen we erin gooien? Uh, super. Zeg het maar. Jeline Dion with uh, Sebastian a, a, a new oh, I knew day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 Mix marathon request, dit uur tijdens de slam en mix marathon met straks nog een uur lang onder andere rehab in de mix waar ook medisch advies wordt gegeven. Ik had net Steffi aan de lijn die zei nou ik kan nog geen paracetamol binnenhouden er komt een uh, appje binnen van SAP die zegt gewoon de zetbeelden erin rammen. Is er niks aan de hand? Wij rammen de muziek wat door de speakers. Wat wil je horen? Daar staat dit uur onbekend. Ik ga naar de one and only Joyce. Joyce, goedemiddag. Hey, goedemiddag Jarno. Het wordt een lekker landbalweekend. Ja, dat denk ik wel. Ja, lekker lammen. Heerlijk zeg. En lekker, uh, lekker, lekker lammen. Ik heb, ik heb nog wel een kijktip voor je op Videoland. Dat House of Films, dat vind ik waanzinnig. Dat moet je echt gaan checken als je toch niks gaat doen de hele, het hele weekend. Oké, okay, ik ga zo gelijk kijken. Ja, heel goed, heel goed. En daar achteraan OO oh, Den Haag. Nou, dan ben je het weekend al doorgekomen, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Hé, <laughs> hey, uh, wat mag die pre-party zijn? Welke trek voor dat landbalweekend? Kom maar door. Nou, ik wil heel graag Kiki met What's the Girl to Do horen. Ja, dan gaan we dat toch gewoon regelen, Joyce. Ja, helemaal top. Nou, Dankjewel. goed Hé, hey, lekker weekend, hè. Hé, hey, hetzelfde. Doei, doei. I just don't know what I'm supposed to be Does it get easier? I just don't know what I'm supposed to be It's a curly, it's Gemixt door Hilke Boersma, zometeen natuurlijk een uur lang vaste prik rehab in de mix Myers. Zeg! wat wordt de populairste track voor komende week? De nieuwe Grand Slam mag ik aan je bekend maken. En ja, hou je van scheikunde vind je dit misschien ook wel leuk? Want dan doe je toch een beetje ja. He, verschillende dingen met elkaar mixen. En daar komt dan iets prachtigs uit. Zo gaat het ook in samenwerkingen. Want He's Back, gewoon begonnen bij Love Island. En Jordi Shore, nu gewoon een van de grootste DJ's van de wereld. Het kan dus wel. Joe Corey. Als je die mixt met de volgende artiest. Samen met Galantis. Een heerlijke formule en is de populairste voor komende week. Je hoort hem extra vaak. De nieuwe Galantis en Joel Corey. Die heet Stay a Little Longer. Nieuwe, warmer music. Grand Slam. Joel Corey en Galantis. Stay a little longer. Hi, this is Joel Corey. We're Galantis. on the slam.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 nu lid. Sport vijf weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super boeksale.